Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Een man heeft in een restaurant in de Amerikaanse staat Nevada... drie mensen doodgeschoten daarna zichzelf. Zes mensen raakten gewond. De man liep met een geweer een pannenkoekenrestaurant in Carson City binnen... en begon in het wilde weg om zich heen te schieten. Het restaurant ligt vlakbij een complex van defensie. Onder de doden zijn twee militairen en ook drie van de gewonden zijn militairen. Het motief van de schutter is niet bekend. De eerste herfststorm van dit jaar is een feit. Volgens Weer Online werd in de kop van Noord-Holland... en op de wadden een windsnelheid gemeten boven windkracht 9. De storm ging gepaard met zeer zware windstoten van ruim 100 km per uur. Volgens Weerkundigen is het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Vanuit het hele land zijn er de afgelopen uren meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen. De meeste meldingen komen uit Noord-Holland, Friesland en Groningen. Op dit moment zijn aan de kust nog zware windstoten mogelijk... maar de komende uren neemt de wind weer wat af. Bij de Libische woestijnstad Beni Walid zijn de onderhandelingen hervat... over overgave van de Gaddafi-getrouwen. Een van hun eisen zou zijn dat strijders van het nieuwe bewind... de stad rustig en niet triomfantelijk binnentrekken. In Libië zijn nog maar enkele plaatsen in handen van aanhangers van het oude regime. Als die zich niet binnen een week overgeven, wordt er militair ingegrepen. Nederland is door de overwinning op Finland geplaatst voor het EK-voetbal in Polen en Oekraïne. Zelfs als Oranje niet eerste wordt in de pool, dan gaat het als beste nummer 2 van alle pools automatisch naar het EK. In Finland won Oranje met 2-0 door doelpunten van Kevin Strootman en Luc de Jong. Ook Spanje en Italië hebben zich geplaatst. De titelverdediger Spanje won met 6-0 van Liechtenstein en Italië met 1-0 van Slovenië. En Duitsland had zich vorige week al geplaatst voor het EK. Het weer wisselen bewolkt en buien. Staat een matige zuidwestenwind en langs de kust is de wind krachtig tot hard. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag ook bewolkt met buien. Tijdelijk breekt even de zon door. Dan wordt het 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie, één melding van de ANWB, de N33, Veendam-Eemshaven. Tussen Veendam en Meden is de weg in beide richtingen dicht. Er zijn daar bomen omgewaaid. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Goedenacht, het is dinsdag 6 december. Mijn naam is Anne de Jong. En ik ben Bastiaan Nachtegaal. Wekelijks blikken we terug op het belangrijkste nieuws van de dag in eigen land. Maar we bellen ook met landen waar men nog steeds wakker is. Komend uur hoort u hier op radio 1 bij Omroep WNL. Of er na GHB nog een druk op de verboden lijst komt. Wat Johan Derksen vond van Finland-Nederland. En wat voor campagne Mels Misdaad Anoniem dit keer weer verzonnen heeft. Maar we beginnen met Hans Hille. Want na veel strubbelingen in de Tweede Kamer vertrokken op 6 april de eerste Nederlandse militairen naar Koendoes voor de politie. Trainingsmissie met de garantie dat er geen militaire missie zou worden gevoerd. Maar in een interview met Vrij Nederland dat morgen verschijnt, zegt minister Hille van uh, Defensie dat er wel een militaire missie is. De oppositie is geschokt. Joel Voordewind is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, een van de partijen die instemde met de politiemissie. Meneer Voordewind, goede nacht. Goede Hoe zijn deze woorden bij u gevallen? Ja, slecht. Ja. Um, als je realiseert dat wij uren en dagen hebben gediscussieerd met het kabinet om duidelijk te krijgen dat we politie zouden gaan trainen en dat het een civiele missie zou zijn. Uh, ja, dan sta je wel uh, te kijken als uh, Helle dan uh, gewoon vertelt in een interview dat het voor, vooral een militaire missie zal zijn en dat uh, uh, de Kamer zich goed moet realiseren dat het toch niet altijd even veilig is in Koenders. Een beetje een neerbuigende opmerking richting de Kamer. Maar gaat het dan eigenlijk niet in de essentie gewoon om een woord van minister Hille? Het gaat toch niet inhoudelijk over veranderingen aan de missie in Koenders? Nou ja, dat was <coughs> eventjes natuurlijk de discussie. Uh, ...bedoelt Hillen dat hij het mandaat uh, wat de Kamer heeft gegeven voor de missie... ...nu gaat oprekken en uh, dat hij dus wil dat deze uh, politieagenten die wij gaan opleiden... ...dus ook gaan vechten en uh, gaan militaire taken uitvoeren. Dat was de grote onduidelijkheid uh, vandaag. Maar gelukkig heeft Rutte daar wel weer een duidelijkheid in geschapen... ...door te zeggen dat het mandaat zoals door de Kamer verleend... Uh, ...namelijk uh, met als oogmerk het doel om uh, gewoon politie te trainen... ...dat dat nog steeds staat. Dus daarmee corrigeert hij hele uh, terecht. Nou, u herinnert zich vast ook nog wel de kritiek die er kwam uh, op de beslissing om toch naar Kunduz te gaan. Dat er honderden militairen mee moesten. Dat er waarschijnlijk gewoon oorlogshandelingen uh, aan te pas zouden komen, aangezien het niet. Nou ja, het, het is niet hetzelfde als patrouilleren in Saint-Dam, zeg maar koendoes. Um, verbaast het u nu werkelijk dat het zo blijkt te zijn dat deze missie misschien toch iets oorlogachtiger is dan vooraf beloofd was? Nou, het gaat erom dat we met Hillen en met Rozental en met Rutte heel duidelijke mandaat hebben afgesproken. En natuurlijk realiseer ik me ook heel goed, eh, ik heb ook in dit soort landen ook wel gewerkt als hulpverlener, eh, dat het geen dam is. Eh, maar het mandaat was heel helder dat we daar politieagenten eh, gaan opleiden voor de versterking van de rechtsstaat. En deze mensen kunnen dus niet worden ingezet voor offensieve taken tegen de Taliban. Uh, natuurlijk, op het moment dat ze worden aangevallen, hebben ze het recht en moeten ze zich ook verdedigen. En moeten ze zich de burgers kunnen verdedigen. Maar dat is wat anders. Of dat je een geplande actie uh, gaat uitvoeren om de Taliban op te sporen en uit te schakelen. Ja, en dan gaan we het toch weer hebben over de, de inhoud van het woord. Als er 300 militairen meegaan ter bescherming, dan lijkt het voor mij een militaire missie en geen politiemissie. Ondanks dat er politie wordt opgeleid. Nee. U moet zich voorstellen dat de margessiers die de politietrainingen gaan uitvoeren inderdaad militairen zijn. Maar die hebben een hele duidelijke mandaat gekregen om de politie daar in Afghanistan op te leiden. En dat moeten ze doen, zodat zij in staat zijn om die politietaken, patrouilleren, controleren op drugsimport, wapenbezit, et cetera, om dat soort taken goed te kunnen uitvoeren. Maar meneer Hille zegt dat het niet een kwestie is van opbreken, maar dat u het gewoon niet goed begrepen heeft. Daar komt het in feite op neer, zijn we nou, gelukkig hebben we de verslagen van de vergaderingen en de afspraken uh, heel duidelijk uh, zwart op wit. En daarin staat uh, de missie gedefinieerd als zijnde een niet-offensieve uh, uh, missie. Uh, geen militaire missie, maar een politietrainingsmissie. En de minister-president heeft het vandaag ook weer bevestigd. En daarmee geeft hij tik een tik op de vingers uh, van de minister van Defensie uh, Hille. En ik hoop, en het moet blijken, dat... Uh, als de missie nu wordt uitgevoerd, dat we uh, dat mandaat ook gaan uitvoeren. Mocht dat niet zo zijn, ja, dan heeft uh, dit kabinet een groot probleem met de ChristenUnie. Ja, want dit kabinet is natuurlijk een, een, een gedoog kabinet. Dus ze moeten een beetje op zoek naar uh, steun in de Kamer. Dat is uiteindelijk gelukt bij de oppositie. Heeft u het idee dat de minister u erin probeert te luizen? Nou, dat <coughs> moet nog blijken. Kijk, de brief die we nu hebben gekregen, die is nog niet volledig. We zouden graag ook willen weten of uh, Hille zelf... Nu ervan overtuigd is dat het een civiele missie is en dat er niks afgedaan wordt aan het mandaat door de Kamer gegeven. Maar als het blijkt dat hij tijdens het spel de regels wil veranderen, ja, dan heeft hij een groot probleem ook met de ChristenUnie. Want dan gaat hij buiten het mandaat wat is afgesproken en dan zal hij zien dat de steun aan de missie zal afwokkelen. En dan voelt u zich bedonderd? En dan houdt hij zich niet meer aan de regels die we hebben afgesproken uh, een aantal maanden geleden. En dat betekent dat uh, als hij dat uh, zou willen, uh, dat hij dan niet meer kan rekenen op de steun van de ChristenUnie. En betekent dat dan dat dan de, de, de politiemissie ook wordt afgebroken en dat die terugkomen naar, uh, naar Nederland? Onafge een werk onafgemaakt. Als uh, de als politieagenten uh, daadwerkelijk worden ingezet voor offensieve taken tegen de Taliban... ...ja, dan heeft hij een groot probleem met de Kamer. En dat betekent dat wij dan onze steun uh, zullen terugtrekken. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat de, de laatste brief die we vanavond hebben gehad van de minister-president... Uh, ...dat dat uh, de inzet is van het kabinet. Namelijk dat we daar politie gaan opleiden voor civiele taken. Dus als laatste heeft hij nog wel vertrouwen in minister Hille? Nou, dit helpt natuurlijk niet. Uh, al eerder heeft hij een paar uitgeleiders gemaakt. Uh, ja, nu moet de minister-president er weer aan te pas komen om hem te corrigeren. Uh, maar heeft u er vertrouwen in, ja of nee? Het vertrouwen wordt minder. Oké, okay, maar nog niet op nul punt gedaald, uh, merk ik. Nee, want uiteindelijk uh, moeten we niet vervallen in een woordenspel. Uiteindelijk moet het gaan om uh, een versterking van de rechtsstaat in Afghanistan. Daar was het ons om te doen. Um, en uh, uh, Dat moeten uh, de mannen en vrouwen in uh, Afghanistan gaan uitvoeren... En daar steun ik ze van harte in. En ik hoop ook dat uh, dat uh, snel zal gebeuren. Nou, in ieder geval dank u wel voor die toelichting. Joel Voordewend, Tweede Kamerlid van de, de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan. En zometeen op Radio 1, de band Oyo in de studio. Ja, ze zijn er eigenlijk al. En zometeen gaan we meer over ze horen. En ook natuurlijk muziek van ze luisteren. De Tweede Kamerverkiezingen van 2010 kenden in ons land een bijzondere uitkomst. Er werd een minderheidskabinet geformeerd. Een politieke zeldzaamheid, maar niet uniek. Want ook de Denen hebben een minderheidskabinet. Maar er is ruzie in de tent. Het is dermate uit de hand gelopen dat premier Rasmussen vervroegde verkiezingen heeft uitgeschreven. Journalist Thomas Moerman volgt vanuit Aarhus de Deense politiek op de voet. En we hebben hem aan de lijn. Goedenacht Thomas. Hey, goedenacht uh, Anne. Ja, waarom zijn die verkiezingen nou eigenlijk vervroegd? Uh, die zijn, uh, dat moet ik wel even nuanceren, die zijn twee maanden vervroegd. Ja, het is uh. nog steeds vervroegd hoor. Ja, maar die verkiezingen zaten er toch al aan te komen. En je zou daar dus wel een beetje kon, kunnen concluderen... dat de minister-president eigenlijk een beetje op het juiste moment wachtte... tot um, ja, de partij op een, een goed taal stond voor de verkiezingen. Suggereer je dat hij het kabinet heeft laten vallen voor de sier? Uh, nee, dat niet. Uh, ze zijn uiteindelijk om de economie uh, ja, opgebroken. Een economische ruzie. Maar uh, ja... Hier in Denemarken weet iedereen wel dat hij gewoon op de knop heeft gedrukt. En wat is dan nog even voor de, voor, de, voor de vorm, zeg maar, officieel de reden dat eruit is? voor je De economie zei, maar is nog een speciaal punt? Ja, ruzie in het betreft de economie. Dat liep, liep al een tijd op. En dat is dan een vergelijkbare discussie die we hier in Nederland ook hebben. Moet je wel zoveel bezuinigen? Moet het wel daarop? Ja, ja precies. Nou is Rasmussen een liberaal. Gaat zijn partij ongehavend uit deze verkiezingen komen? Nou ja, je ziet wel dat uh, vooral de, de oppositie nu toch lijkt te gaan winnen. Uh, alle denen die ik heb gesproken, die hebben het toch over dat de, de, het rode blok, zoals we dat noemen de oppositie, uh, waarschijnlijk de premier gaat leveren de volgende verkiezingen. Dus, dus achteraf is het een beetje een slecht moment om, uh, om de boel te laten vallen, ook al is het nog, had hij niet twee maandjes misschien nog wat uh, kunnen repareren. Ja, maar je ziet ook dat uh, het afgelopen ja, jaar, afgelopen sinds de... Uh, deze uh, coalitie de macht heeft, zie je al dat ze langzaam uh, stemmen verliezen. Dus ja, wat dat betreft. misschien was dit wel het beste moment. Ja, het is een soort vergelijkbare constructie, ook een gedoogpartij. Is die gedoogpartij in Denemarken. een beetje ook vergelijkbaar met de PVV? Zijn dat ook de, de ja, zeg maar, extreme jongens? Uh, ja, ze hebben ook contact gehad met uh, ons kabinet. terwijl wij ons kabinet formeerden. Dus. Uh, het is heel erg vergelijkbaar met de PVV, die uh, Deense volkspartij. De constructie echter uh, is niet zo uniek in Denemarken. Ze hebben hier wel vaak een, een minderheidskabinet. En dat komt eigenlijk omdat ze altijd in die blokken denken. Je hebt aan de ene kant de, het blauwe blok, de, de rechts, het rechtse blok. En die willen eigenlijk altijd samenwerken. En aan de linkerkant het rode blok. En die willen eigenlijk het liefste steeds samenwerken. En dan blijkt in de praktijk dat dat moeilijker lukt dan ze hopen? Uh, nee, omdat ze weten dat ze ook altijd wel op de, de support, uh, het gedogen van mensen uit dat blok kunnen re uh, rekenen. Nou, werd bij de Nederlandse uh, formering heel erg gewezen naar Denemarken. Kijk, dat is nou een voorbeeld van een land waar het ook mogelijk is. Um, is, het, is het punt waarop dit kabinet gevallen is, een punt waarop het Nederlandse kabinet ook zou kunnen vallen? Is het een vergelijkbaar uh, probleem? Of ligt dat zo ver uit elkaar dat Nederland zich geen zorgen hoeft te maken om dit soort. Ja, het, het, het gaat om uh, een, een, een ruzie betreft het financiële beleid. Ja, dat zou natuurlijk ook in Nederland kunnen. Maar uiteindelijk denk ik dat dit kabinet vooral gevallen is omdat er toch al verkiezingen aan zaten te komen. Uh, wat dat betreft, ja, ik weet niet of die vergelijking echt opgaat. En, en, en hoe, hoe zijn de denen eigenlijk onder deze gedoogconstructie? Zijn ze er nu helemaal klaar mee? Want het is, je zegt het is niet uniek. Maar ja, hij, het is twee maanden, maar hij valt nu wel weer eerder. Ja, nou ja, je, je, dat zou je wel een beetje kunnen zeggen. Uh, uh, Eén partij die nu in de regering zit, de, de conservatieven... die hebben al laten weten dat ze niet per se helemaal met de rest van dit blok in zee hoeven te gaan. Dan aan de andere kant van de... Van de nou, in de oppositie is er nog een partij, de, de sociaal-liberalen. En die hebben, zich al, die hebben al gezegd, wij hoeven niet per se met de rode in. Dat opzicht wordt dus eigenlijk die blokkenconstructie gebroken omdat ze ja, het een beetje gaat. Dus we vinden het jammer dat altijd alles zo vast staat en dat altijd dezelfde coalitie met dan weer een gedoogpartner aan de een of de andere kant, dat die, dat, dat steeds weer na zo'n verkiezing opkomt. Goed, volgende week donderdag gaat Denemarken naar de stembus en dan gaan we meemaken of meneer Rasmussen opnieuw verkozen wordt tot premier. Dat ziet er niet al best voor hem uit. Thomas Moorman vanuit Arius. dankjewel en goedenacht. Het op een, op een avond als deze is enorm. Je kunt onmogelijk alles volgen en bijhouden. Eén ja, iemand kan dat wel. En dat is onze uh, actualiteiten- en mediaredacteur. Timer Wabeke. wat heb je voor ons in de aanbieding? Ja, een hele hoop. Um, GHB komt op de lijst van harddrugs te staan. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid van, uh, gisteren gezegd uh, tegen de Tweede Kamer. In NOS op 3 legden ze uit waarom. We zien steeds uh, meer incidenten waarbij mensen in coma raken. En we zien ook dat steeds meer mensen zich bij de verslavingszorg melden die verslaafd zijn aan GHB. Ze hoopten dat plaatsing op de lijst van harddrugs een duidelijke waarschuwing is. Ook maakt plaatsing op de, op de lijst uh, mogelijk dat het illegaal wordt om voorbereidingshandelingen te verrichten voor de productie van GHB. Roel Hermiades is een, uh, iemand van een verslavingskliniek en die geeft zijn reactie op de, het effect van de maatregel. Bij deze groep zou je kunnen zeggen, het middel is relatief nieuw... dus op dit moment is het goed dat men een keer laat weten dat het middel risico's heeft. Maar het effect op aantallen gebruikers moet reëel reëel zijn. Dat zal heel beperkt zijn. De politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is vooral een militaire missie. Dat zegt minister Hille van Defensie in een interview in Vrij Nederland. De Tweede Kamer ontstond vandaag direct opheffen over de uitspraak. Vooral GroenLinks reageerde woedend. De partij hielp de missie in de Kamer aan de meerderheid. Maar alleen op de voorwaarde dat het een civiel karakter zou hebben... en dat militairen niet op jacht zouden gaan naar Taliban-strijders. Minister-president Mark Rutte zei vandaag dat er sprake is van een misverstand. Ik heb met Hans Hille gebeld en gezegd dat dit misverstand dreigt te ontstaan. Hij zegt dat het absoluut in mijn bedoeling geweest. GroenLinksleider Jolanda Sap vindt dit niet genoeg en heeft een debat aangevraagd. Mocht er nou echt sprake zijn van een militaire missie, dan zou dit het einde van de missie kunnen betekenen, zei ze vanavond in Nieuwsuur. Zodra zou blijken dat wat we daar willen doen, dus dat het doel van die missie, civiele politietrainingen, wederopbouwrechtstaat, ontwikkeling van het gebied, dat dat niet meer mogelijk is omdat de omstandigheden wijzigen, ja, dan is uh, met, met de Kamer afgesproken, kabinetkamer, dat het kabinet er dan, uh, in het uiterste geval, de stekker uittrekt. Groenlinks is dus niet blij met de uitspraak. De SP en VV, eh, PVV prijzen juist de opmerkingen van Hillen. Verder was vandaag bij de wereld Draai door een ook een mooi staaltje te zien van hoe het intern bij de NOS eraan toegaat en dan voornamelijk bij Studio Sport. Een kort voorbeeld. Dus Nederlands koort uiteindelijk. We, straks uh, worden we wel wereldkampioen. Laatste minuut. Wesley Snijder. We juichen niet. Ja. ja. Nee, als, Dat, je, als die, je het goed doet, <laughs> nee, dan ja. juich je niet. Nee, Dit is niet de wet wel. van Jack van Gelder, kan ik je mededelen. Nee. Maar dan hoef je nog niet te juichen. Maar ik mag is wel het. heel blij zijn. Natuurlijk. Ah, er was heel wat onenigheid en hele mooie discussies. Wil je meer van die discussies zien, check dan even de wereld draait door. Het was, het was een mooie avond. Oké, okay, dankjewel voor nu. Timen waar weken. GHB is een hard druk. Vandaag maakte minister Schippers van Volksgezondheid bekend dat de partydrug op de lijst van harddrugs komt. En dit past in de trend dat steeds meer softdrugs op deze lijst komen. Er gaan zelfs geruchten dat zware soorten wiet en hier hiervoor in aanmerking komen. Ja, en wat betekent dit voor wietroken Nederland? Coffeeshops houden hun adem in. Aan de telefoon Michael Veling, voorzitter van de Bond van Cannabis Detailisten. Goedenacht, meneer Veling. Goedenavond, het is een beetje laat. Ja, maar... Ik ben geen voorzitter, maar woordvoerder. Oh, dan hebben we dat helaas Maakt fout. niet uit. We zijn allemaal een beetje moeier. Maar hoe heeft u dat, dat nieuws vandaag, dat, dat GHB nu een harddruk is, uh, eigenlijk uh, ja, ervaren? Nou, uh, ik heb me vandaag een beetje verdiept in uh, wat het product überhaupt is. Uh -huh. Want uh, al die chemische... Ja, wat is het eigenlijk? Nou, het is een, het is een lichaamseigene stof... Die, uh, die een eeuw geleden is gesynthetiseerd. Oftewel, je kan dat dus met uh, huistuin- en keukenmiddelen, kun je dat in je eigen keuken maken. Maar uh, uh, uh, het schijnt uh, volksgezondheidsrisico's te hebben. En daarom wordt het nu uh, voor de zoveelste keer verboden. Dus dat is op zich nu niets nieuws. Uh, wat we wel prettig vinden aan de brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Is, er, is dat ze het advies van de commissie Garretsen om dus te komen tot een tweedeling in het hennepplantje, namelijk uh, te hoge THC of te lage THC, dat ze dat advies niet heeft overgenomen. Oké, okay, dus, dus, dus uh, om het even kort samen te vatten, de wiet is op dit moment nog veilig? Nou ja, in zoverre, dat het is een beetje verbazingwekkend dat, uh, dat deze mis van uh, Volksgezondheid... Uh, een brief naar de Kamer stuurt... waarin ze dus een, een, een, een marginaal product... GHB heet dat, geloof ik. Dat wordt dus uh, verboden. Dat wordt toegevoegd aan de lijst van uh, harddrugs. En daar komen bijna... Uh, ik wil niet zeggen dagelijks... maar er komen heel vaak komen er allerlei nieuwe chemische... Uh, f -f formules op te staan. Terwijl het henneplantje... dat dus relatief uh, uh, ongevaarlijk is... althans vanuit volksgezondheidsoogpunt... Uh, ja, dat blijft, maar ver, uh, dat blijft maar verboden. En ik had eigenlijk verwacht dat deze minister in haar brief... Uh, in ieder geval had voorgesteld om, uh, zeg maar, alcohol en tabak... en dat zijn toch de twee meest dodelijke uh, substanties die, uh, die in Nederland uh, verkrijgbaar zijn... Ja. dat ze die uh, in ieder geval, uh, ha, uh, ja, zeg maar, uh, ook verboden had willen zien. Maar dan geven geeft los van die discussie. Verboden. Het gaat al jaren over het THC-gehalte dat in wiet zit... Uh, en het schijnt inmiddels naar niveaus gestegen te zijn... dat het toch ook behoorlijk bedreigend begint te worden. Nee, er is, uh, uh, er is, een, uh, er is een instantie die, door, die voor 100% door de Nederlandse regering... wordt uh, gefinancierd, het Trimbos Instituut. En die, en die meet sinds een jaar of tien de THC-gehaltes in, in Nederland... in de coffeeshop verkrijgbare wiet. Dat is een goede zaak, want het is voor ons als exploitanten... ook een zekere kwaliteitscontrole. Ja, en wat zeggen zij? Zei, eh, hun conclusie was dat eh, eind jaren negentig eh, het THC-gehalte relatief snel steeg... Ten opzichte van de andere werkzame bestanddelen die in het hennepplantje worden aangetroffen. Maar de afgelopen vier jaar is het weer aan het dalen. Dus er is eigenlijk is... niks aan de hand volgens u? Nou ja, eh, eh, laat ik het zo zeggen. De minister heeft het advies van de commissie Garretsen... Om dus uh, sterke wiet op te nemen op de lijst van gevaarlijke roesmiddelen, heeft ze niet uh, opgevolgd. En ze volgt daar overigens mee. Uh, haar voorganger, de heer Hogevorst, op dezelfde positie in het kabinet Balken en de 2, die een dergelijk onderzoek ook had uh, uh, uit laten voeren. En ook tot de conclusie kwam dat het geen zin had om hennep uh, op de lijst van harddrugs te zetten. Dus in zover is het een herhaling van een herhaling, van een herhaling van zetten. Niets nieuws onder de zon. Maar bent u dan? Het, het, is, het wordt op dit moment nog steeds gedoogd. Het is nog steeds niet legaal. Is het dan toch niet altijd in de achterhoofd van, van de detaillisten in Nederland... het zou toch kunnen gebeuren dat ik mijn broodwinning opeens uh, ja, niet meer heb... Om, om, omdat toch er een minister is die zegt, nou, we stoppen ermee? Uh, het, is, um, het is wel zo dat natuurlijk het gedoogbeleid ten aanzien van de cannabis... Uh, eigenlijk voor een constante... Stroom van nieuws. Uh, aandacht uh, zorgt. Ja? Daar zijn we ons van, uh, daar zijn we ook van. daar zijn we ons ook uh, zeg maar van bewust. En natuurlijk totale zekerheid. wanneer je handelt in een, in een product. dat nog steeds bij wet is verboden. dat zal er nooit komen. Uh, aan de andere kant. het is wel leuk dat. we hebben nu een minister van Justitie. die uh, bijna het hele politieapparaat. Uh, in de richting heeft gestuurd. van het opsporen. De criminelen die een plantje kweken. We hebben vandaag daarvan ook weer een aantal meldingen in de media gekregen. En ja, het is een beetje laat in, in, de, in de nacht... dus ik mag wel een kleine zijsprong maken. Vandaag las ik in de Volkskrant... dat een derde van de bevolking van de Europese Unie uh, kielewiet is. Oftewel, behoefte heeft aan geestelijke gezondheidszorg. En de vraag is of dat nou komt door het gebruik van GHB... Door het roken van een sticky, door het drinken van alcohol of wat dan ook. Nee, maar ik, ik begrijp dat, dat u uw product aan het verdedigen bent. Maar, maar er, er bestaat natuurlijk altijd een reële kans dat, dat er mensen in Den Haag zijn... die uh, dat niet zo helder voor ogen hebben zoals u dat nu in je projecteert. Ik zou niet weten hoe, want uh, ook wanneer we het... Uh, maar de, Nederlandse... de lijst wordt steeds langer natuurlijk van drugs die worden verboden. Ja, maar het is niet zo dat, uh, uh, zeg maar, dat de cannabis, de hennep... ...op de lijst van harddruk staat. Daarom hebben we in Nederland ook een gedoogbeleid. En de vraag is of er voldoende politieke kracht is in Den Haag... ...om het bestaande gedoogbeleid... ...dat volgens vriend en vijand... ...precies voldoet aan de doeleinden... ...die in de jaren 70 zijn gesteld... ...of dat uh, in de prullenbak wordt gegooid... ...en zelfs wanneer dat zou gebeuren... één ding weten we zeker... ...de markt verdwijnt niet... Dat sowieso niet. En voorlopig is er überhaupt nog niks aan de hand. Er mag er nog altijd een jointje gehaald worden in de Nederlandse koffieshops. Maar GHB is sinds vandaag uit de boze. Als ik een grapje zou, kunnen, zou mogen maken. Een klein grapje dan. Het, het, is wellicht, uh, het is wellicht een nieuwe kans voor onze briljante minister van Justitie... om morgen aan te kondigen dat hij uh, met extra budgetten... Uh, de strijd tegen de GHB, die, die ongetwijfeld ook een, een connotatie kent met de georganiseerde internationale criminaliteit. dat hij die keihard gaat aanpakken. Want daar, daar is hij wel beroemd mee geworden. Kijk aan. Goed, dank u wel, meneer Veding. Graag gedaan. Goedenavond. Nou ja, van deze grap, ik snap het niet, niet helemaal. maar um, ik denk eerder dat het een morele aanklacht was. Gaan wij over naar de band die vandaag bij ons in de studio is? Dat is Oyo... Fans van GHB? Nog niet. En ja, dan zijn jullie de, nu ook te laat, want het is officieel een harddruk geworden. Too bad. Maar misschien is dat dan wel weer cool, juist toch? Uh... Ja, ik weet niet hoe rock and roll jullie zijn. Nee, het valt ja, tegen. Uh... Goed, laten we bij het begin beginnen. Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Uh, wij zijn Oyo, ik ben uh, Joni en tegenover mij zit uh, Timo aan tafel. En de rest van de band, die wil uh, ik ook nog even voorstellen. Jasper op percussie, Joost op toetsen en Annabeth op zang. En wij Vijf? komen uit Nijmegen. Vijf man sterk dus. Ja. Yes. En, nou ja, we gaan het straks natuurlijk horen, maar alvast om de luisteraar voor te bereiden, wat, wat kunnen we verwachten straks voor muziek? Uh, je kunt een soort van uh, akoestische indie folk in dit geval uh, verwachten met uh, een uh, stukje samba-percussie. Um, Samba samba-percussie? Samba-percussie, min of meer wel. Uh, ja. uh, Jasper, onze percussionist, die, uh, die uh, leidt ook een hele grote veelkoppige samba-band. En vandaag moet hij het eens eentje stellen, maar dat uh, kan hij ook best. En normaal is het zo dat we ook uh, elektrisch spelen en met wat meer noisy gitaar en uitwaaiende recint. Uh, maar uh, voor de gelegenheid hebben we een banjo en een uh, Indiaas harmonie meegenomen. Ook leuk. Ja, jullie maken uh, indie folk. Uh, nou is het in de muziek muziekscene erg populair om allerlei verschillende titels voor je muziek aan elkaar te plakken. Ik weet aan het eind nog altijd niet precies wat het betekent. Wat, wat zijn inspiratiebronnen voor jullie? Wat voor soort muziek? Ja, het is een beetje moeilijk, want uh, uh, Indie Folk gaat eigenlijk niet zozeer over de volksmuziek zoals, uh, zoals Bob Dylan maakte. Uh, maar meer je hebt in Amerika nu een hele populaire stroming die dan zogenaamd Indie Folk wordt genoemd. En dat zijn bands als Grizzly Bear en Fleet Fox is heel erg bekend. En Bon Iver begint opeens heel erg uh, heel groot te worden. Die verkoopt de Vredeburg uit bijvoorbeeld. Uh, en dat zijn enerzijds een beetje inspiratiebronnen. En aan, anderzijds uh, is Joni bijvoorbeeld een heel grote uh, Oasis-fan. Ik denk dat dit niet direct uh, de artiesten zijn waar de Radio 1-luisteraar van <laughs> weet. Ik denk het ook niet. Dus ik denk dat het dan ook hoog tijd is dat de Radio 1-luisteraar in contact komt met Indievolk. Ik zou zeggen, uh, neem jullie praten in. En dan gaat Bastiaan op de manier zoals hij dat zo ontzettend goed kan, met zijn diepe stem, jullie een mooie aankondiging geven. Ja, want het is uh, inmiddels zo'n kleine drie minuten voor half drie. En op Radio 1 betekent dat live muziek op dinsdagnacht. Helemaal uit Nijmegen. Ojo. Could tell you anything I've kept carefully mine. Would you promise to keep it low? what you know Would it turn out to be true over time Truth over time Truth over time Truth over time Truth over Ojo, op Radio 1, later dit uur komen ze nog een keer bij ons terug. Ja, en uh, om erachter te komen wat nou precies de staat is van Nederland... na de eerste echte storm van, uh, van dit uh, herfstseizoen... moeten we toch echt over naar onze actualiteitenredacteur Timen Wabeke. Het Nieuwsminuutje. De eerste officiële herfststorm is dit jaar een uh, feit. Op verschillende plekken in het land staan de straten blank... en zijn kelders ondergelopen. Op Twitter is ook veel te lezen over de wateroverlast. Marja die schrijft: Ik ben thuisgekomen na een bestuursetentje. En heb nu vier lekkende ramen in huis. Er zijn zoveel meldingen dat de brandweer het op dit moment te druk heeft. Zo schrijft Gies 5: Zieke wateroverlast. Emmers vol water. De brandweer heeft de te, te druk. Ik slaap wel boven. Michel die werkt bij de brandweer en die schrijft: Terug van twee overlastmeldingen. We hebben het vakkundig opgelost. Nu weer verder slapen. Afwachten wat de nacht ons brengt. We wensen de helden van de brandweer succes vannacht. Heeft u ook last van overlast, bel dan 0800-1121. Of gebruik hashtag WNL, dan bellen wij de brandweer voor u. Vannacht trekken de meeste buien het land uit en neemt de wind weer wat af. Burgemeester Michael Bloomberg van New York die heeft genoeg van de term Ground Zero. Hij stelt voor om Ground Zero voortaan de National September 11 Memorial and Museum te noemen. Een hele mond vol, maar volgens Bloomberg is het een stuk beter. Ground Zero herinnert namelijk aan het verleden, terwijl de blik moet worden gericht op de toekomst. Het Nieuwsminuutje. Goed, dankjewel Tim en voor het uh, laatste nieuws. Zo doelpuntrijk als vrijdag tegen San Marino was het niet... maar Nederland heeft dinsdag ook de achtste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012 gewonnen. En dus mogen we naar het EK toe. In Helsinki waren treffers van Kevin Stroomman en Luc de Jong... genoeg voor een 0 2 zege op Finland. Jan Derksen heeft de verrichtingen van het Nederlands elftal in de gaten gehouden. Goedenacht. Een 0-2 overwinning op Finland klinkt nou niet heel spetterend. Waren ze zo lastig? Nee hoor, ze waren helemaal niet lastig. Maar Nederland heeft gewoon heel slecht gespeeld. Maar we hebben zo'n surplus aan kwaliteit dat we ook nog ons kunnen voorloven om slecht te spelen. Want dan winnen we ook nog. Ja, is het een beetje... Is, is Nederland echt zo'n wereldmacht geworden in voetbal? Ja, je wordt niet uh, zomaar tweede bij de wereldkampioenschappen. En je staat niet zomaar bovenaan de wereldranglijst. Daar moet je wel wat potjes voor gewonnen hebben. En, het Nederlandse voetbal uh, stelt niet zoveel voor, maar uh, we hebben wel een heel goed nationaal elftal... Dat heeft niks met onze goede jeugdopleiding te maken, maar meer met onze lieve heer die uh, een goede generatie in ons land verdropt heeft. En die spelen allemaal bij internationale topclubs, dus die spelen onder druk en die moeten iedere week top presteren. En als ze dan naar Nederland komen, ja, dan hebben we jongens die topfit zijn en die weten dat er gewonnen moet worden. Ja, en die er volgens mij zeker deze tegen San Marino echt zin in hadden om voor het Nederlands team uit te komen. Zelfs ja, tegen San Marino. Dus, maar als ik tegen een groep gehandicapten zou spelen, zou ik er ook wel zin in hebben. Want dan ben je al snel, Mr. Big Star. Hè. Kijk, dat, dat uh, opportunistische gedoe van uh, die Nederlanders die nou uh, uh, de Polonaise lopen, omdat we met 11-0 van San Marino gewonnen hebben, daar heb ik nooit wat van begrepen. hoor. Want die konden er helemaal geen pepernoot van, namelijk. Maar is San Marino echt vergelijkbaar met een groep gehandicapten? Nou ja, uh, ik denk derde, vierde klas amateurs. Hè. En als Nederland zelf al uh, op het trainingskamp in Noordwijk tegen de plaatselijke amateurclub speelt, dan, dan winnen ze ook met, met 15-0 en dat was ongeveer het niveau van San Marino. Nee, en in Finland, hoe schatten we die dan in? Misschien eredivisie niveau? Uh, uh, middelmaat, middelmaat. Hè, de doorsnee eredivisie club, zo. Breda ofzo. Uh, ...die zijn fit, want het zijn wel profs... ...dus die kunnen wel heel goed in de weg lopen... ...die kunnen anderhalf uur volhouden met in de weg lopen... ...en dan wordt het wel lastig... ...en als je dan niet echt in vorm bent... ...en je hebt niet uh, ja, dat heilige vuur... ...dat je dus de show wil stelen... ...dat ze in Nederland voor eigen publiek wel hebben... ...dan krijg je weer een heel vervelend potje... ...en dat wordt pas heel ernstig... ...als je dan ook niet wint... ...maar we hebben gelukkig wel gewonnen... Maar niet overtuigend, want die vinnen die hebben natuurlijk toch uh, het laatste half uur met tien man moeten spelen en daar heeft Nederland helemaal niet van geprofiteerd, zeg. Een uitslag van, van 5-0 was helemaal geweest. Nee, ik, ik heb de wedstrijd op de radio gehoord en volgens mij wilde Jack van Gelder zo'n beetje weglopen, de tweede helft, zo slecht vond hij het. Waren er echt geen lichtpuntjes nog bij Nederland? Niet bij Snijder. Uh... Als die aan de bal is, dan is het een feest hè, voor de voetballiefhebber. Want werkelijk, iedere paas die hij verzend is, geniaal. En dan komt Stroot dan ook uit scoren. Maar zo heeft hij er nog tien neergelegd. Alleen de aanvallers, die, uh, ja, die hadden hun avond niet, zeggen ze dan. Hè. Kijk, zo'n Van Persie, die werd gewisseld. En Huntelaar, die werd ook gewisseld. Voorkomen terecht, want die brachten kans na kans om zeep... En, en, en, eigenlijk even heel iets anders. Um, we hebben u eerder gesproken, uh, vorig jaar. En toen kondigde u aan bezig te zijn met een, een dagelijkse talkshow... voor een, een Football international. Hoe staat het er nu eigenlijk mee? Heel goed. Daar zijn ze druk mee uh, bezig. Maar dat kost productioneel erg veel geld als je een dagelijks programma maakt. Maar de RTL-directie is er druk mee bezig. en Dat is commerciële tv, dus dan moet je daar een hele hoop... Uh, Grote sponsors aanbinden, anders is het financieel niet mogelijk. Want bij ons wordt het niet gefinancierd door belastinggeld, maar moeten sponsors dat betalen. Maar, maar wat, wat is, ze zijn er druk mee, hoe, hoe verstaat het? Zijn er ik, al... heb geen idee. ik heb hm. geen idee, want ik bemoei me daar helemaal niet mee. Want dat hele zakelijke traject, daar ga ik niet over. De directie van RTL is daarmee bezig. En wanneer zij het financieel uh, rond hebben, dan schuiven wij wel aan. Maar is het dan ook de bedoeling dat u vijf dagen in de week daar aan gaat schuiven? Naast uh, het heb, dat, heb jij dat bezwaar tegen? Nee, nou ja, persoonlijk niet, maar de, de, de, u moet natuurlijk niet overwerkt raken... want u bent ook nog eens hoofdredacteur van een voetbaltijdschrift. wel ja, hoor, maar ik red me heel goed. Maar ik heb Stelt gezegd... Stelt er niet over niet... voor? Ik weet niet of het veel voorstelt. Het is een soort boulevard en dan op sportgebied. Maar ik heb alleen gezegd dat ik niet op maandag en vrijdag daar schuif... want dan moet ik s'avonds ook dit Voetbal International doen. En ik ga niet twee programma's op één avond doen. Dus we hebben een dubbel team en uh, daar gaan we dat mee proberen te runnen als het van de grond komt. Tot slot toch nog eventjes over het Europese kampioenschap. Nederland lijkt nou toch wel daar terecht te gaan komen. Hoe ver komt ons elftal? Nou ja, we zijn als je tweede wordt bij de WK, dan ben je een van de favorieten op een EK. Maar uh, we zijn nou niet zo goed dat we ieder Europese land uh, ons te boven spelen. Want de Duitsers die hebben heel onverwacht. Plotseling een heel leuk, jong en creatief elftal. En de Spanjaarden, die natuurlijk uh, kampioen worden zijn in Zuid-Afrika, die doen ook mee. Dus dat zijn getuchte tegenstanders. Dus uh, Nederland is een van de favorieten, maar je hebt geen enkele garantie... Maar ik, uh, ik denk dat Spanje en Duitsland dan bang voor Nederland zijn dan omgekeerd. Altijd weer de Duitsers. Altijd de Duitsers, ja. Goed, we gaan het allemaal meemaken. En we zullen ook zien wanneer u dan toch eindelijk... met een, uh, met een echte sporttalkshow op de commerciële terecht komt uh, op dagelijkse basis. Dank u wel, Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International. Zometeen bij Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. Al het nieuws van onze regionale collega's in het nieuws... dat vandaag niet in het nieuws was. Je zou het van een belezen land als het onze misschien niet snel verwachten. Maar lage is ook in Nederland een groot probleem. Ja, en dat is het al jaren. Tijdens de week van, het van de alfabetisering wordt aandacht gevraagd voor dit probleem. Deze editie, de zevende alweer, heeft als thema Doe mee. En aan de lijn hebben we Boris van der Ham, D66 Tweede Kamerlid. Goedenavond, meneer van der Ham. Goedenavond. Maakt u zich grote zorgen over het analfabetisme in Nederland? Ja, want inderdaad, u zei het al, het is eigenlijk een... Een stil geheim, hè. maar toch zijn er anderhalf miljoen mensen in Nederland uh, die heel veel moeite hebben met lezen en schrijven. Uh, twee, daar, twee derde daarvan zijn autochtone, dus zijn oorspronkelijke Nederlanders. Dus uh, je kan je ook denken, ja, wie kan nou niet zo goed Nederlanders Nederland? Dan denk je toch heel snel nou, dat zal wel een probleem met autochtonen zijn. Ook, maar met name ook, ook autochtonen hebben nog steeds moeite met lezen en schrijven... en kunnen dus daarmee niet goed meedoen in de samenleving. En dat is voor hen zelf een groot probleem, maar ook voor de samenleving. Ja, het is misschien een beetje een, een domme vraag, maar ik, ik denk dan toch... we zijn met z'n allen toch al een jaar of veertig naar school geweest. En, uh, uh, of tenminste, in veertig jaar is iedereen naar school geweest. Dan, en die hebben allemaal taalonderwijs gekregen. Nu zullen er altijd mensen met dyslexie tussen zitten of andere taalachterstanden. Maar echt analfabetisme, ja, het is, lijkt niet iets dat van dat deze is, tijd. Is, uh, die, ik zeg ook grote moeite hebben met lezen en schrijven. Ze kunnen soms wel een beetje lezen. Sommige mensen kunnen echt helemaal niets lezen. Ja, eh, Nog steeds is het zo dat een kwart van alle leerlingen... Eh, die de basisschool met een leerachterstand eh, eh, verlaat... circa eh, eh, 50.000 jongeren per schooljaar gaan van, eh, gaan van school af... Die dus, een, die dus een twee jaar achterstand hebben eigenlijk op het lezen en schrijven. En dat, die achterstand zullen ze eigenlijk... Uh, met heel veel moeite uh, zullen ik ze eigenlijk niet inhalen als we niks doen. Nou, maar... Het punt is dat ze daar dus niet de capaciteit benutten die ze op zichzelf wel in zichzelf hebben. En er schijnt ook veel sprake te zijn van schaamte bij die mensen. Ja, want kijk, iedereen kan goed leven en iedereen kan goed schrijven om je heen. En dan zie je dat je het zelf niet goed kan. Zie je dus dat ook later in het onderwijs kinderen eerder uitvallen. Hè, dus die is bijvoorbeeld de middelbare school niet afmaken of wat dan ook. Dus je ziet dat daar een, een stapeling van problemen optreedt. En dat is inderdaad een groot probleem. Want als je laaggeletterd bent, dan ja, is die, zijn je kansen op de arbeidsmarkt minder groot. Het uh, kans is dat je qua gezondheid, maar ook qua criminaliteit, arbeidsongeschiktheid, um, dat soort zaken die risico's zijn gewoon groter op het moment dat je laaggeletterd bent. Dus het is voor die mensen zelf heel van groot belang dat ze. Um, zichzelf, uh, uh, nou ja, wat dat betreft kunnen bijscholen, maar ook voor de samenleving. En is de oplossing dan zo simpel als beter taalonderwijs? Nou ja, in ieder geval is het van groot belang dat we heel goed zien, een um, kaart hebben, brengen van wie nu precies die problemen hebben. En als je kinderen op sport die inderdaad zo'n achterstand hebben, dat je eigenlijk er onmiddellijk wat aan doet. Dus je moet eigenlijk niet tolereren dat kinderen met bijvoorbeeld twee jaar achterstand... Uh, he, feitelijk in, in, in de hoeveelheid le lezen en schrijven, doorstromen naar de middelbare school. Eigenlijk moet je op dat moment al ervoor zorgen dat kinderen uh, extra taallessen krijgen, dat er eigenlijk op dat moment direct wordt ingesprongen. Je moet eigenlijk ook kijken, al bij kinderen die op de basisschool komen, van nou, wat hebben kinderen van, van thuis meegekregen? en Moet hier een grote inhaalslag worden, uh, worden geleverd? Hè? Wanneer het gaat over het, ook over het spreken en ook over het, laten we zeggen, de hoeveelheid taal die ze van thuis hebben meegekregen. Dus je moet veel meer alert zijn op dit probleem. Nu is dit inmiddels de zevende week van de alfabetisering. Uh, jarenlang schrikken we ons een hoedje als we horen dat er toch zo'n 10% is die niet goed kan lezen en schrijven. U bent van D66, toch een beetje de onderwijspartij van Nederland. Laat de politiek niet vreselijke steken vallen als er zo weinig in verbetert? Nou ja, goed nogmaals, je moet het ook dus het heeft ook te maken met van zijn mensen er ook open over om zich ook te laten helpen. Dat is een deel van het probleem. Maar het is al jarenlang zo rond die 10 procent. Absoluut, dus daar, dus daar moet echt wat aan gebeuren. Nou, wij zeggen inderdaad, door voorschoolse opvang, door voorschoolse educatie, door ook het testen van leerlingen, ook op de basisschool en aan het einde van de basisschool, bijvoorbeeld op taal en, en, en leesvaardigheid, ook op andere zaken, maar ook op die twee dingen, kan je dus sneller achterkomen of er een probleem is. En dan moet je ook genoeg geld uittrekken om uh, kinderen ook te, te helpen. Ja, helemaal nul procent zal het waarschijnlijk wel nooit worden. Het zit nu op tien. Hoeveel procent zou er nog af kunnen, denkt u? Nou ja, de 0% kan er nooit helemaal worden. Maar ik vind dat je echt eigenlijk 100% van af moet. Dat iedereen een soort van kwalificatie uh, moet hebben. Uh, uh, waardoor je in ieder geval je kan redden op de arbeidsmarkt. Dat is denk ik het minimale. En dat kan echt. Dus ik vind echt dat het naar nul kan. En er zullen altijd nog wel een handjevol mensen zijn. Maar ik kan echt 10% naar beneden, wat mij betreft. Dat is een, een, een mooi streven, lijkt mij. Dank u wel, Boris van der Ham. Tweede Kamerlid voor D66. Twaalf minuten over half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Gevulde zetels en gevulde wandelgangen. Het bruist weer in Politiek Den Haag. Het reces is officieel voorbij. Vandaag werden bewindspersonen tijdens het eerste vraaguurtje... van het nieuwe politiek jaar weer aan de tand gevoeld. Ja, en onze WNL-verslaggever Pieter Munnik die reisde af... naar de Haagse hangplek van parlementaire journalisten... en trof daar onder andere PVV-kamerlid Hero Brinkman. Een drukke zomer gehad, wel uitgerust voor een nieuwe start, een nieuw parlementair jaar? Nou ja, we zijn inderdaad wat dat betreft ook al een tijdje begonnen. Maar uh, ja, ik heb een hele goede vakantie gehad. Ik ben acht dagen naar Portugal geweest, ik heb het heerlijk gehad. Kijk, verder natuurlijk, uh, jullie zijn weer begonnen, maar daarnaast nog een bijzondere dag. Want. Een bijzondere dag? Geert Wilders is dus jarig. Ja, dat klopt, ja. We hebben vanmorgen zijn verjaardag gevierd. Wat heeft u gegeven? <laughs> <laughs> nog niets, maar uh, we hebben wel gebak gegeten. In de wandelgangen is niet iedereen in een opperbeste feeststemming. Uh, meneer Cohen, een uh, drukke zomer gehad. Bent u nog een beetje uitgerust? Ja hoor, zeker. En ik, ben, ik ben een paar weken met vakantie geweest. En, uh, nou, dan, uh, dan verzet je de zinnen weer en dan verder aan het werk. Een frisse start. Zeker en het wordt, een, het wordt een spannend jaar. Er staat heel veel te gebeuren. Het is de eerste begroting van het kabinet en dat is een begroting die voor heel veel mensen die niet zoveel verdienen, die het niet zo makkelijk hebben, echt een ongelooflijke domper wordt. Met een stapeling aan maatregelen waar ze heel veel last van zullen krijgen. Er staat veel te gebeuren. Wat verwacht u van het eerste vragenuurtje? Nou, um, de, de, de, de, daar wordt ook meteen de premier, die wordt daar meteen ook stevig aan de tand gevoeld. Uh, Ronald Plasterk, onze financieel woordvoerder. Die gaat hem vragen van wat heb je nou precies gezegd en wat bedoel je met het feit dat er misschien in 2013 extra bezuinigingen moeten komen. Meneer Plasterk, u ziet er uitgerust uit, maar bent u dat ook? Ja, ik, ben, ik heb goed geslapen vannacht. We zijn met het gezin twee weken op vakantie geweest, maar ik ben daarna nu alweer tweeënhalve weken aan het werk. En we hebben hier ook alweer debatten gehad en zo, dus uh, nou ja, de eurocrisis is een van de dingen waar ik nu vol mee bezig ben. En ik ben als financieel woordvoerder natuurlijk ook met de voorbereiding van Prinsjesdag bezig. En dan komt er een tegenbegroting, dus met onze plannen. En dat moet ook allemaal weer doorgerekend worden met het Centraal Planbureau, dus we zijn druk aan het werk. Daarnaast is het verder nog een bijzondere dag. Jullie moeten natuurlijk wel aan het werk. Maar er is ook eentje jarig. Hij is hier nu niet. Oh, er zijn een heleboel mensen jarig in het land. Geert Wilders. Oh, gefeliciteerd hoor, ja. U heeft geen cadeautje of iets? Nee, ik heb, er zijn 300, 365 dagen en een heleboel kamerleden 150, dus ik, ga niet, ik hou dat niet bij. En een handdruk misschien? Oh, ja, uh, hij is er niet, maar anders had ik hem ongetwijfeld uh, een goede verjaardag gewenst. Pvv Richard de Mos heeft zin in het nieuwe jaar. Een drukke zomer gehad? Ja, uitgerust nog wel. Ja, uitgerust zijn wel. Ja. We vallen wel meteen uh, met de neus in de boter. Ik heb deze week uh, morgen meteen twee uh, debatten, dus uh, we kunnen meteen aan de slag. Maar leuk. Naast dat jullie vandaag weer aan het werk moeten, is het uh, ook om andere reden een bijzondere dag? Want? Geert Wilders is jarig. Oh, kijk aan, ja, die heb ik vanmorgen, wat zeg ik, die heb ik vannacht om uh, twee uh, over half één gefeliciteerd met een sms'je. En uh, heeft u ook nog een cadeautje meegebracht of iets dergelijks? Hij heeft een gouden handdruk gehad en uh, hij heeft een gebakje gegeven, dus het is allemaal vrij uh, summeer. Uh, Geert Wilders is vandaag jarig. Heeft u een cadeautje meegenomen? Nou, u vertelt het mij dat hij jarig was, dat wist ik niet. dus En als je niet weet, dan is het ook niet zo makkelijk om een cadeautje mee te nemen. Nou, nou PvdA-voorman Jopke Hen en beter te laat dan nooit... Geert Wilders, Ippi gefeliciteerd. U hoort de WNL-verslaggever Pieter Munnik vanuit Politiek Den Haag. En uh, volgend uur is Pieter Munnik weer... met een nog een uit Politiek Den Haag, als ik mij niet vergis. Dus blijf sowieso luisteren naar Radio 1. Al is het alleen al voor de hele fijne muziek vannacht hier... Oyo, die speelt zo meteen nog een nummer. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. U hoort de hele dag op Radio 1 het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Maar dan heeft u natuurlijk niet de tijd om onze regionale collega's de aandacht te geven die ze toch echt verdienen. Gelukkig houden wij van WNL alles bij. en het volgend uur het beste uit het zuiden van Nederland. Maar we beginnen in het noorden. Ja, om te beginnen in Nieuw-Leuzen, en dat ligt in Overijssel. Daar is brand gesticht in een kinderdagverblijf. En de hangjeugd van het Job zou daarvoor verantwoordelijk zijn. Nou, wij worden beschuldigd voor uh, brandstichting bij uh, kinderopvang Het Hummelhof. En dat vinden wij jammer, want we hebben het niet gedaan. Dus uh, vandaar uh, dat er not guilty staat. <laughs> ja, dat is ook heel vreemd, want het zijn eigenlijk engeltjes. Ik heb, al, ik heb ook wel een keer een foutje gemaakt, maar die heb ik ook wel hersteld. Ja, dus je mag eigenlijk best iets slopen als je het uh, daarna weer herstelt. Dat is uh, logica. In het verleden is er hier meer gebeurd. En uh, in samen met die jongeren hebben wij ook heel veel vernieling hersteld. Alleen in dit geval, brandstichting, gaat te ver. En dan denk ik van, diegene die hier die vlam onder heeft gezet, die moet daarvoor boeten. Ja, boeten, boeten zullen ze. Maar ze hebben ze, die het wel gedaan, die hangen jongeren. Ze hebben eigenlijk helemaal geen motief. Maar brandstichting is iets wat de jongeren van die job nooit zouden doen. Nee, dat heeft ook niet geen nut. Het gaat ons te ver. Ja, het gaat ons wel te ver. Ja, het gaat ook iets te ver, brandstichting. En zoals ik al zei, het zijn eigenlijk engeltjes. Nou, ik vind het niet uh, zozeer onterecht... Aan de ene kant snap ik het ook wel dat ze het denken. Dat wordt ook heel snel gedacht. Ja, natuurlijk, er is in het verleden ook al wat gebeurd. Maar uh, natuurlijk hebben wij die dingen ook wel weer hersteld. En als wij uh, iets hadden gedaan, ja, dan hebben we gewoon weer opgelost. Ja, en er bestaat natuurlijk geen goed misdaadverhaal zonder een echte complottheorie. Er zijn waarschijnlijk mensen geweest die zijn de langers gefietst en die weten dat wij hier staan. Die denken van, hé, hey, we kunnen hier wat dingen uitvreten, want ze zullen toch niet ons aankijken. Ze kijken toch naar de jongens van Ja, ze van kijken toch naar de jongens van de Job. Nou, en om dit hele verhaal nog mooi af te sluiten... hier een stukje echte Achterhoekse retoriek. Ja, maar kijk, mensen zijn jong en die doen dingen waar ze niet bij nadenken. Kijk, zo, daar ben je jong voor en dat heeft iedereen gedaan. Hè? Heel veel mensen in de leus die denken... oh ja, die jongens van de job, maar ja, die zijn zelf ook jong geweest... en dat vergeten ze altijd. Wat zou het nieuws dat niet in het nieuws was zijn zonder dieren? Het is even goed kijken, maar daar zitten ze dan... De piepjonge penseelaapjes, veilig op de rug van hun moeder geklemd. De diertjes zijn geboren in het park Insectenwereld. Maar voor de duidelijkheid, apen zijn uh, geen insecten. Ik herhaal, apen zijn geen insecten. Volgens Van der Maden zijn de penseelapen een belangrijk onderdeel van het park. Apen zijn immers insecteneters en laten daarmee de samenhang tussen insecten en de rest van het dierenrijk goed zien. Ja, lekker handig. Over een paar maanden zijn er in dat hele insectenwereld dus geen insecten meer over. Maar toch is de verzorger erg blij met zijn aapjes. Ja, een geboorte is sowieso heel bijzonder. Maar je moet je voorstellen, het is zo'n klein aapje. Die jongens zijn zo groot als mijn duim. En het zijn er twee. Dus ja, bij mensen is een bevalling vaak al heel wat. Maar voor zo'n aapje, ja, ik vind dat heel wat. Ik vind dat heel bijzonder dat er twee van zulke grote jongen toch nog uitgekomen zijn. Nee, maar echt heel bijzonder. Ja, het, het, het, ja dat, ik vind het ja, een groot wonder. En welke grap maak je dan als verslaggever? Met rechte apeltrots dus. Aptros, natuurlijk. En we blijven nog even in Groningen, want daar was afgelopen weekend tijd voor Oud-Hollandse folklore. 3, 2, 1, daar gaat hij. Ja, nee, u heeft waarschijnlijk geen idee waar het over gaat. 3, 2, 1, daar gaat hij. Ik zal u niet langer in spanning houden. Het gaat over Oud-Hollands zwijntje tik. Of zoals het op zijn Gronings zeggen, zwintietik. De regels van zwijntje tikken zijn simpel. De deelnemer die als eerste het varken aanraakt, is de winnaar. Ja, ho ho, dat is wel erg simpel gesteld. De deelnemers moeten ook nog eens constant kruipen en ze zijn geblinddoekt. Maar ja, dat wordt voor de vorm maar even vergeten. Moeilijke spelregels of niet, tijdens het spektakel is er plezier al om. Ja, en wat gebeurt er in Nederland als iedereen plezier heeft? Juist, dan gaat er één iemand klagen. Anja Hazekamp, staat de lid van de Partij voor de Dieren, ziet met lede ogen aan wat er in de modderbakken gebeurt. Dus we vinden misbruik van dieren voor vermaak van mensen dat is niet meer van deze tijd. Nou, is er een uh, dierenarts geweest, die heeft de varkens afgecontroleerd, uh, Die heeft alles goed bevonden, dan is het toch in orde? Nou, dat zou je misschien denken, maar in de vergunning staat dat die dierenarts hier nu ook aanwezig moest zijn. En die is er niet. Dus daarmee voldoen ze niet meer aan de vergunning die ze van de gemeente hebben gekregen. Gelukkig is het verweer van de organisatie helder daar net is de bij en er zijn papieren bij die bij varkens zijn door door door de schijnbuis aan de linkers als daar in mijn rookt wordt dat is net met honden of katten in met met pieren ze worden gewoon in mij rookt en verder niks door Simon is nooit meer weggenomen ja maar daar laat de partij voor de dieren het natuurlijk weer niet bij zitten de Partij voor de Dieren laat het er niet bij zitten en probeert achteraf de door de gemeente Stadskanaal afgegeven vergunning alsnog ongedaan te maken. Ja. Achteraf dus nog de vergunning intrekken, dat zal ze leren die zwijntjes aan te raken. En tot het zover... Nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Inderdaad. Hoort dat nou zwintietik? Zwintietik. En volgend uur het belangrijkste nieuws van onze regionale collega's uit het zuiden. Acht minuten voor drie, u luistert naar Nog Steeds Wakker en bij ons in de studio Oyo met muziek. all we had all we had would it be enough for you cause I've already said everything there was to say and I've already done all there was to do would you believe me would you believe me if I told you this is all there is to What's really driving us mad Driving us mad Is the call of all things new Lay down on the road ahead And let the sun shine in your face Think of all you wanted to Volgende nog twee nummers van Ojo. Wie geïnteresseerd is in radio of tv was afgelopen weekend waarschijnlijk te vinden op het Mediapark. Het hele weekend kon je namelijk een kijkje nemen in de studio's en ook nog eens een praatje maken met BN'ers. Onze verslaggever Rens Schoosling was daar natuurlijk bij. Dit is het Hilversum Media Festival. En wat doe jij hier vandaag? Ik, eh, ik ben een beetje rond het kijken, langs alle omroepen. Maar wat, wat is er zo leuk aan zo'n zo festival? Zo'n festival, ja, ik denk dat je toch wel waar je normaal nooit komt, waar je niet komt, kom je nu wel. Wat heb je allemaal gezien? Uh, ik ben vanochtend dan even in beeldgeluid geweest. Het was heel leuk. En ja, de studio's van VI een keer zien. En uh, Live voor jou van Carlo en Irene is natuurlijk wel een keer leuk. Ga je nu nog iets doen? Ik ga lekker naar huis zo met de trein. <laughs> Gezellig. Ik ga nog even door. Ik ben dus op het Hilversum Media Festival. Dat betekent dat vandaag eigenlijk alle studio's open zijn. En er zijn dus ook BN'ers. Zo is hier ook Joris Linsen. Joris Linsen, jij bent hier vandaag op het Hilversen Media Festival. Hier komen de fans eigenlijk naar je toe, laat maar zeggen. Ja. Heb je nou al veel mensen handjes moeten schudden? Uh, ik, ik ben uh, blij dat ik even met jou kan praten. Want eigenlijk voor de rest ben ik alleen maar handjes aan het schudden en aan het praten. Maar ik vind het wel heel erg leuk hoor. En uh, het is wel iets wat ook bij mij op Schiphol constant gebeurt. Omdat ik natuurlijk heel uh, toegankelijk ben op Schiphol. Ik sta daar gewoon met die camera, dan zien die mensen bij staan. En dan komen ze praatje maken vaak. Dus ja. dat hoort ook heel erg bij mijn uh, programma's. Wat vragen ze dan bijvoorbeeld? Nou, dan uh, vaak vragen ze niet zoveel, maar beginnen ze meteen te vertellen over wat voor dingen ze meegemaakt hebben. Mensen vinden het heel fijn om uh, uh, uh, uh, dingen te delen die ze meemaken. En als ze mij zien, dan denken ze, hé, hey, dan kan ik het eigenlijk eens vertellen. En nou ja, nu is het dus zo, hier komen ook heel veel jongeren naartoe die later misschien zelf bij de radio of bij tv willen werken. Hoe is dat bij jou begonnen? Ging jij vroeger ook naar dit soort dingetjes? Nee, ik ging nooit naar dit soort dingen. Ik droomde wel als kind er al van om bij de radio te werken, om hele mooie interviews te doen. En, want de televisie dacht ik, dat is veel te hoog gegrepen voor een jongetje uit Eindhoven. Toen ik elf was, kwam Showroom op tv. Toen dacht ik van, oh, dat zou ik zo graag doen op de radio. En ik ging dat ook zelf fantaseren. Had ik mijn eigen omroep, weet je wel. Op cassettebandjes ging ik dan mensen interviewen en zo. En nu maak ik zelf Showroom. Dus het is geweldig dat het helemaal rond is. Ze dus hebben hebt nu eigenlijk een beetje je droom bereikt? Ik heb die droom verwezenlijkt. Dat is echt te gek. Dat ik als elfjarig yogi wilde showroom maken. En nou doe ik het gewoon. Ja, top. Ik wens je nog een fijne dag vandaag. Oké, okay, jij ook. <laughs> Dankjewel. Vivienne van der Assen. Jij uh, bent vooral jeugdpresentatrice. Ik ben op dit moment de jongste bij de publieke omroep. Hoe, hoe ben jij zo hier in dit wereldje terecht gekomen? Ik ben niet meer de jongste dus, jammer man. Nee, uh, mijn uh, carrière begon bij Goudkust en toen was ik uh, 16. Dus uh, ik ga ook al een tijdje mee, als je het zo bekijkt. En uh, van, uh, van uh, diverse rollen, in onder andere Goudkust en Onderweg naar Morgen, kwam ik uiteindelijk in Zoep. Dat was een uh, serie voor kinderen op Nickelodeon. En uh, zij zochten daar op dat moment ook een presentatoren voor, uh, voor de zender, omdat die nog geen eigen gezicht hadden. En dat werd ik. En, en nu zijn we dus vandaag op het Hilversen Media Festival. Dit is, is dit een festival waar je vroeger misschien zelf naartoe zou gaan? Ja, ik denk dat ik wel nieuwsgierig was geworden om, uh, om hier eens rond te kijken... en te zien uh, uh, ja, mensen te ontmoeten, weet je wel. De mensen die je normaal alleen op tv ziet. En je mag hier nu ook uh, door de studio lopen. Ja. Dus je kan uh, echt ook een kijkje backstage nemen. Ja. Ik denk uh, dat ik daar absoluut... Ja, daar heb ik wel, uh, was ik altijd wel nieuwsgierig naar. Dus dan was ik wel zeker gegaan. Maar je hebt het dus over, je kan de mensen ontmoeten. Op dit moment ben je eigen de BN'er. Heb je al veel veel mensen om je heen gehad? Er zijn veel mensen die mij zijn komen ontmoeten vandaag. Nee, we hebben ja zeker, we zijn hier al de hele de ochtend ben ik hier eigenlijk al. En uh, veel kinderen, maar ook uh, ouders en uh, ja, vaders natuurlijk. Dus ja, handtekeningen, foto's, het hoort er allemaal bij vandaag. En die vaders, zitten nog wat tussen? Uh, nou. Ja, wat hebben we nu nog op het programma staan? Ik denk dat ik zo meteen een biertje mag drinken... en dan mag uh, proosten op het uh, geslaagd mediafestival. Want jij hoeft niet meer de studio's te zien, want die ken je al. Ja, precies. <laughs> nou, heel erg bedankt. Geen dank. Goed, onze Rens, sterverslaggever van WNL. Het is bijna drie uur, straks het nieuws. En daarna zijn wij weer terug met uh, nog een uur van Nog Steeds Wakker. Met uh, daarin onder andere de Gouden Kalf-nominaties... En, uh, uh, want, uh, ja, die zijn de deur uitgegaan. Of eigenlijk zijn het de aanprijzingen. Ik weet niet precies hoe het zit. Zometeen hoor je er alles over van onze, uh, ja, onze man. Robert Blokland. Nog meer wij is fantastisch door. Nog meer weg is fantastisch door.